Drie uur. Dit is Radio 1 met Robert Meter en Lara Rensen. Straks in Radio Olympia maken we ons op voor de 1000 meter bij de vrouwen. En meer reacties op de omstandigheden waaronder oudste minister Els Borst is overleden. Daar hoort u al meer over in het Nationaal met Renate Evers. De politie is volop bezig met het onderzoek naar de omstandigheden waaronder oud-minister Borst zondag om het leven is gekomen. Dat zegt plaatsvervangend korpschef Woelders van de politieeenheid Midden-Nederland. Het eerste wat belangrijk is, is een kaart brengen. Wat is er gebeurd na het moment dat we mevrouw Borst nog uh, levend hebben gezien? Bij het partijcongres in Amsterdam, bij de beurs van Bellagen. En het moment dat we haar aantreffen in de woning. We zijn ook op zoek naar mensen die haar gezien hebben. Hoe is ze gereisd? Met wie is ze gegaan? Wie heeft nog contact met haar gehad? En we hopen als we dat plaatje in kunnen vullen... dat we meer indicatie krijgen waar we mogelijk moeten zoeken in de richting van verdachten. Vandaag werd bekend dat oud-minister Borst waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Burgemeester Gerritsen van De Beeld reageerde geschokt... toen hij vanmorgen van het nieuws op de hoogte werd gesteld. Afschuwelijk natuurlijk. Hè. De afgelopen dagen leefden we al met het overlijden van mevrouw Borst... wat al een schok op zich was... He, vanwege ook het feit dat het een zeer geziene persoon in onze gemeenschap is. Um, en we waren ook wel een beetje voorbereid op, dit, uh, op dit, dit scenario. Daar hielden we rekening mee, laat ik het zo zeggen. Maar als dat dan bewaarheid wordt, dan is dat, uh, ja, zoals ik zeg, dat is afschuwelijk en schokkend. Gerritsen sprak berichten tegen dat er de laatste tijd veel inbraken werden gepleegd in Beeldhoven Noord, waar Borst woonde. Ook in de Tweede Kamer is geschokt gereageerd. D66 leider Pechtold noemde het nieuws in en in triest. Hij hoopt voor de familie en de nabestaanden dat er snel duidelijkheid komt. Als de Schotten er in september voor kiezen om uit het Verenigd Koninkrijk te stappen... dan moeten ze ook op zoek naar een nieuwe munteenheid. Dat heeft de Britse minister Van Born gezegd. Hij zegt dat hij geen zin heeft in een monetaire unie met Schotland. De Schotse regering wil het pond Sterling juist behouden als betaalmiddel... ook als Schotland alleen verder gaat. Volgens Peilingen is ongeveer 30 procent van de Schotten voor een exit. Ruim 40 procent wil wel bij het Koninkrijk blijven horen.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 Oud-minister Borst is dus waarschijnlijk door een misdrijf overleden. We zijn in haar woonplaats Beeldhoven. Hoort hij later over in deze Radio Olympia. En de meter natuurlijk voor de vrouwen met Nederlandse kanshebsters. NOS Radio Olympia. Met Lara Rensen en Robert Meter. Goed, we gaan eens even kijken in de medaillefabriek met Sebas en Erben in de Adler Arena. Wat zijn de tijden tot nu toe, uh, Sebastiaan? We hebben nog geen uh, Nederlandse dame in actie gehad. Die komen allemaal nadat wel. Wel naar de Noorse toen gekeken. 1-17-15 is de snelste tijd. Er zijn vier vrouwen uh, onderweg geweest. Wonka uit Polen staat tweede. Tsuji uit Japan derde. En Sugar Todd uit de Verenigde Staten vierde. Bijna twee seconden langzamer dan toen. We hebben dat Amerikaanse pak nog eens een keer goed bekeken. We kwamen eigenlijk tot de conclusie dat het wel het meeste lijkt op een soort duikpak. Met dat, hele, die hele, dat, dat zwarte spul helemaal rond die nek en de rits van linksonder naar rechtsboven. En het bracht uh, Sugar Todd dus ook eigenlijk helemaal geen geluk. Want een uh, slechte tijd erben. Jij hebt uh, net visite gekregen van Dave ja. Jensen, Olympisch ja. kampioen van 1994. Ja, die kwam spontaan, spontaan naar me toe. Dus uh, Lara. Je kunt er om lachen. Maar uh, zelfs bij de Amerikanen is, is het, is het dood. En zijn ze met, echt met die pakken bezig niet eens omdat ze zelf zeggen van, hey god, wij denken echt dat het aan die pakken liggen, maar ze, door alle commoties zijn ze er wel mee bezig gaan en hebben ze op hun rug, hebben ze een soort van ventilatie vlak zitten. En dat hebben ze nu dus afgeplakt. En dat we hopen ho, ho, ho, daarmee... de luchtstroom iets anders te laten gaan... rondom het pak. Het heeft uh, in ieder geval Schubert Tot dus... Uh, weinig geholpen. Nee. Want uh, zij staat uh, onderaan vierde plaats dus... op deze 1000 meter. Waar we nu kijken trouwens... naar uh, Jenny Wolf. Goede vrouw... op de 500 meter. Alhoewel... de tijd uh, van Jenny Wolf is wel een beetje voorbij. De hoogtijdagen, Ze werd zesde... op de 500 meter. Rijdt tegen de Canadese... Kaylee Christ. Dat is een uh, jonge dame... van 22 jaar die al... Achter Jenny Wolf aanrijdt. Wolf naar 600 meter veel sneller dan Idania toen. Maar ja, dan is het bij Jenny Wolf de vraag... hoe komt ze die laatste ronde door? Ze heeft dagen gehad in haar leven dat ze dat heel goed kon. Maar als we nu naar de buitenbocht kijken... Erwin, ja, oei, oei, oei, ze staat oei, oei. bijna stil. Ze, kan, ja, ze komt nog een klein beetje vooruit. Dan gaat, ze gooit twee armen los op die kruising. En dan probeert ze nog een beetje snelheid te maken. Maar de stad is helemaal eruit. Ze staat bijna recht overeind. En dan gaat ze echt met heel veel moeite door die laatste binnenbocht heen. En ik denk echt dat ze met een gangetje van... Nou zal het zijn. 25 kilometer puur rijdt nu nog. Ja, Kali Christ komt er omheen. Och, arme Jenny Wolf. 1741 voor Kali Christ. Dat is de tweede tijd naar Ida Njatoen. En Jenny Wolf rijdt dan de voorlopig vierde tijd. Maar als we kijken naar het verval in haar laatste ronde... <lacht> dan gaat ze van 28.0 naar 32.4. Ja. Dus een verval van 4,4 seconden. 1.17.99 rijdt Jenny Wolf. Zij is daarmee vierde voorlopig snelste tijd. is dus op naam van Ida Njatoen. 1. 17, dat zag er niet goed uit, Andréa uit bij uh, mevrouw Wolf in die laatste ronde. Nee, die bocht vooral. Ja, nee, ze staat natuurlijk al wel een beetje onbekend. Hè. Echt uh, pure sprinter, 500 meter rijdt uh, Met een beetje training kan je, kan je hem echt nog best wel uh, goed doortrekken. Maar je ziet gewoon dat echt het beste is eraf. En dan komt, wordt ze echt geconfronteerd met haar zwakheden, zeg maar. En dat is echt die laatste ronde. Het geeft alleen maar aan hoe zwaar die duizend meter is voor iedereen. Ook voor de dat, de absoluut. Rouwen. ja. Laatste rondje, juist. Ja. Ja. Goed, we gaan even naar uh, Want De burgemeester van Beeldhoven. vindt het uh, afschuwelijk... dat oud-minister Borst waarschijnlijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Hij roept iedereen op om uh, de politie en de recherche met rust te laten... zodat die zorgvuldig hun werk kunnen doen. Jeroen de Jager is uh, in haar woonplaats in Beeldhoven. Wat gebeurt daar nu uh, rond het huis uh, van Els Borst, uh, Jeroen? Nou, de politie is opnieuw begonnen met uh, onderzoek in het huis. Uh, totaal 30 rechercheurs uh, zitten op deze zaak. Deel daarvan is opnieuw in de woning aan het zoeken naar, uh, naar sporen. Nu duidelijk is geworden dat het uh, zeer waarschijnlijk... maar eigenlijk onomstotelijk wel om een, uh, om een misdrijf gaat. Ik zal daar direct iets meer over, uh, over vertellen. Wat je hier nu zit, ziet is dat er hekken zijn geplaatst op de... Ruijsdallaan waar minister Bos woont, dat is een doodlopende weg. Zij woont aan het einde van die straat. Uh, daar zijn nu, in tegenstelling tot een paar dagen geleden... Toen, uh, toen haar lichaam is gevonden, echt hekken geplaatst... zodat je helemaal geen zicht meer hebt op, uh, op de oprit van de woning. En uh, zeer waarschijnlijk is de politie daar dus nu bezig... om opnieuw sporenonderzoek te doen. Het is wel lastig, denk ik dan, Jeroen... Um dat dat nu opnieuw gebeurt, omdat het geregend heeft ook in de tussentijd. Dat maakt het wel lastiger, kan ik mij voorstellen, om iets te vinden. Nou ja, kijk, uh, ze zullen nu ook verder binnen in het huis. Hij is in de garage uh, gevonden van het huis. Mm -hmm. Dus ze zullen binnen in het huis verder dat sporenonderzoek dus, uh, gaan doen. Ondanks het feit dat ze ook nadrukkelijk zeggen... er zijn geen sporen van braak gevonden. Maar goed, dat sluit niet uit dat er toch uh, iemand bij dat huis is geweest... Uh, waardoor uh, minister Borst of oud-minister Borst uiteindelijk uh, is komen te overlijden. Dat weten we allemaal niet. Het is in ieder geval, en misschien dat ik daar toch even nog wat nadrukkelijker op kan ingaan... de politie zegt nu op grond van sectie en onderzoek... is er uh, onopstotelijk uh, geen natuurlijk overlijden vast te stellen. De conclusie van sectie met wat er in de garage is aangetroffen... maakt het scenario van een ongeval zeer onwaarschijnlijk en waarschijnlijk onmogelijk. En dan blijft alleen een misdrijf... Over. Dat is hoe uh, plaatsvervangend chef politie-eenheid Midden-Nederland het letterlijk uh, verwoorden, uh, Willem Wolders. Dus uh, ze gaan, kun je gevoeglijk uh, wel stellen, uit van een misdrijf. Nou, we hebben eerder in deze uitzending al gehoord dat de politie heel graag wil weten wat er nou precies tussen uh, zaterdagavond en maandag uh, is uh, gebeurd. Uh, maandagavond. Ja. Is, is al duidelijk wanneer voor het laatst contact is geweest met uh, met nou goed, er is een uh, gesprek geweest, uh, dat is gepubliceerd in het AD... met uh, de vrouw die haar heeft gevonden, zaten, uh, maandagavond om kwart voor zeven. Uh, deze mevrouw heeft haar zondagochtend proberen te bellen... omdat uh, mevrouw Borst verwacht werd op een huiskoncert hier in Beeldhoven. Uh, het was zeer ongebruikelijk dat ze daar niet zonder uh, afzeggen aan, uh, uh, afwezig uh, was... Uh, ja, Jeroen Liedjager. Uh, zondagavond opnieuw geprobeerd. We, je viel heel even zondagavond weg. Op... Ja. Uh, zondagavond opnieuw geprobeerd haar te bellen. Nog steeds geen contact. En uiteindelijk is deze vriendin van haar maandag naar haar toe gegaan. Uh, samen met een ander. En uh, hebben ze mevrouw Borst aangetroffen hier uh, in haar garage. Dat is dus uh, uh, het enige wat wij nu weten. Ik heb gevraagd aan de officier van justitie, de hoofdofficier. Weten jullie het tijdstip van overlijden? Daar willen ze verder niets over zeggen. Dat kan allemaal daderinformatie zijn. De politie zal vast en zeker weten wanneer de dood is ingetreden uh, bij mevrouw Borst. Goed, nou, mocht er meer bekend zijn, dan horen we dat van jou. Jeroen de Jager vanuit Beeldhoven. Dankjewel, Jeroen. Gisteren was het de dag van uh, Stefan Groothuis. Op de duizend meter veroverde hij een prachtige gouden plak. Uh, vandaag uh, had hij alweer een afspraak met onze verslaggever Jeroen Stekelenburg. Maar echt eenvoudig ging dat niet. De afspraak werd wat later en wat later en wat later. Stefan Groothuis lag nog op bed, was het bericht. Ik moest even uitslapen, maar ik heb niet geslapen. Ik uh, kon nu ook nog steeds niet slapen, maar dat moet vannacht allemaal gebeuren. Afgelopen nacht twee uur geslapen... En, uh... Nu ook niet. Dus uh, vannacht ga ik gewoon een keer tien uur slapen of zo. En dan uh, is morgen alles weer uh, paraat voor de 1500. Is dat de adrenaline hè, die door je lichaam pompt? Ja, ik denk het. En uh, door overweldigende hoeveelheid reacties die je krijgt. En hoe iedereen meeleeft. Dat uh, is gewoon geweldig. Uh, alle mensen thuis die meeleven. En uh, uh, van de ploeg, uh, uh, mensen van de ploeg allemaal die meeleven. ploeggenoten die hier niet bij zijn ook. En uh, sponsoren, iedereen die hier niet meeleeft. Uh, geweldig. Hoe vaak heb jij het woord gunnen langs zien komen in al zijn vervoegingen? Ja, wel vaak. Dat is wel bijzonder inderdaad. Ja, heel bijzonder. Ja, wat is dat toch? Is dat, dat verhaal wat je verteld hebt, is dat dat het zo vaak mis is gegaan? Ja, dat, ik, dat zal er zeker wel mee te maken hebben, neem ik aan. Dat is wel tenminste natuurlijk wat je, de strekking die je terugleest natuurlijk. Dat het als het vaak tegen zit, dan, en dan kunnen mensen zich misschien ook... Iedereen maakt een hoop shit mee. De meeste mensen maken een hoop shit mee. Het gaat niet bij iedereen van een leien dakje, alles altijd. En uh, ik denk dat mensen zich daar misschien mee kunnen identificeren. En uh, misschien daarom uh, dat je de gunfactor krijgt. Hè? En nou heb jij dat hele verhaal een keer verteld. Hè, en in een vrij extreme mate verteld. Is dat nu ook nog een keer bij je langsgekomen? Dat je nu Olympisch kampioen bent en dat allemaal mee hebt gemaakt? Uh, ja, nou ja, dat, dat heeft wel een... Uh, uh, ik heb altijd verteld, dat verhaal heeft natuurlijk wel uh, bij mij een heleboel vragen destijds uh, uh, opgeroepen. En uh, daar heb ik wel, uh, misschien wel een bepaalde een soort levensfilosofie van rust in, doorgekregen in mijn leven. Misschien ook daardoor uh, dat, dat sportief ook wel een positieve invloed heeft gehad. En uh, het mooiste vind ik, dat, uh, dat uh, hoop ik, dat, uh, dat, dat, dat mensen kunnen waarderen dat ik er uh, open over ben geweest. En dat je, dat je als je zoiets mee hebt gemaakt, dat je daar niet voor hoeft te schamen. en Dat je daar open over kan zijn. En uh, ik denk dat dat mensen ook het meest waarderen. En niet zozeer dat je uh, dan in één keer een olympisch kampioen bent of, of wat dan ook... maar vooral dat iemand die uh, ook veel in de belangstelling van de media staat... Uh, ook zijn problemen kent. En uh, ik denk dat meer die kant van het verhaal uh, door mensen gewaardeerd wordt, ja. Ja, ja. Dat is ook hetgene wat ik, wat ik ermee bedoeld heb, ja. ja maar je, zegt, je zegt dus wel dat het je misschien wel een positief setje heeft kunnen geven. Ja, nou ja, dan meer in de, in de zin dat ik, dat ik uh, uh, natuurlijk bij Jak kwam in de ploeg uh, zes jaar geleden... En, uh, uh, toen een jaar met, uh, met M'Achillerspace mee had gemaakt. Uh, en en ik, ik dacht van, ik, ik moet gewoon gaan winnen nu. Ik wil alles wat ik doe, ik wil alleen maar winnen. En daar zat ik heel dichtbij. En dat heeft mij, uh, ja, dat, daar was ik uh, misschien te rigoureus in. En daar, uh, daarin was ik misschien uh, daarom uh, te extreem. En uh, uh, dat leverde te veel frustratie op, waardoor ik uh, van alles opgebouwd heb. Nou, dat aan, aan alleen uh, frustratie. Dat heb ik uh, allemaal verteld. En uh, uh, misschien heeft dat uh, mij ook geleerd dat ik... Uh, dat je niet alles in het leven in de hand hebt... en dat je daarom ook dingen moet los kunnen laten. en uh, nou ja, Dat zijn dingen die misschien wel wijze lessen zijn geweest voor de sport. En, uh, je kan nooit helemaal precies zeggen of dat nou uh, wat voor invloed dat heeft... maar daar zit vast wel iets. Een mooi verhaal van Stefan Groothuis. Andrea Nuit, hij viel op de 500, werd op de 1000-Olympisch kampioen. Wat, wat viel jou op aan zijn rit, aan zijn kampioenschap? Nou ja, hij heeft natuurlijk een beetje een moeilijke start gehad van het, uh, van het seizoen. En... Uh... Ja, ik heb Stefan in mijn hoofd als echt een. Uh, als ik hem zeg maar in mijn, met mijn ogen dicht zie, dan is dat fantastisch. Als die 200 meter voorbij is en dan, dan, ja, dan komen zijn sterke, sterke twee rondjes. En dat heeft hij voor een aantal jaren terug, heeft hij dat, uh, ja, deed hij het eigenlijk wedstrijd op wedstrijd. En dat was hij nu even kwijt. Maar mm -hmm. door toch zijn kop weer leeg te maken, op de goede plek te zetten, doet hij het gewoon nu op het juiste moment. We gaan weer naar de Atter arena We hoorden net dat er iemand werd weggeschoten. Uh, ik neem aan dat de Koreaanse, volgens het scherm dat de Koreaanse moeten zijn, Sabas. Borali, je hebt het helemaal goed, Robert. Borali in de baan, dat is een sprinster. Ze werd 20e op de 500 meter. Tegen Brittany Schussler, dat is een dame van de middellange. En soms ook nog wel de 3 kilometer. Zij werd namelijk op die afstand 19e ver achter Gouden medaillewinnaar is Irene Wust. Treffen elkaar in deze rit. In de wetenschap dat nog altijd Ida toen bovenaan staat in het klassement. Met 15 Rit 6 is dit. Dus uh, Njatoen staat er al een tijdje. Want hij reed in de eerste rit. En als ik dan kijk naar Borali Is ze bij de laatste ronde nog wel ietsje sneller. Maar Schussler komt al onderdoor. Want alle snelheid verdwijnt uit de rankenbenen van Borali. Lee. Schussler naar de buitenbaan toe. Dan heeft Lee nog wel het voordeel dat ze even met Schussler mee kan gaan op de kruising. Oh, oh. daar gaat ze onderuit. Ze verliest de balans. Oh. Ik denk uit vermoeidheid. Borali op de grond. Dat gebeurt achter Brittany Schussler. Schussler gaat de rit winnen. Maar die 1.17.15 gaat er bij lange na niet aan. 1 seconde en 38 honderdste komt Brittany Schussler ook tekort. Om uh, Idan toen van die eerste plaats te verdrijven. Dus de Noren hebben reden tot uh, tevredenheid voorlopig. Maar Erben 1, 17 1.17.15. Dat zal niet de winnende tijd worden, denk denken dat, we dat, vandaag. Ik denk dat de Noren er nu, nu nog maar even van moeten genieten. Want dit gaat zeker niet uh, lang stand houden. Wat, wat wordt een beetje de winnende tijd, ja, denk je? Ik, ik het het Barenkors toch... 1.50. Ik denk ook dat we rondom die tijd een beetje moeten gaan kijken. Ik denk dat er uh, misschien één iemand is die uh, 114 gaat rijden, maar als je ook kijkt naar het Olympisch kwalificatiesnooien uh, in Nederland, dat zijn toch een beetje een goede graadmeter voor wat er eigenlijk kan op dit, dit soort banen. Daar werd ook 115, 1:15, 2, 115, 3 gereden. Dus we moeten echt wel naar de 115 en misschien naar de 114 toe. De uh, graadmeter komt er uh, nu aan in rit nummer 7. Niet alleen vanwege de aanwezigheid van Christine Nesbit, maar ook vanwege de aanwezigheid van Hong Zhang. Zij staan al klaar, alhoewel nu nog even in uh, de inrijbaan en de uitrijbaan. Dat kan er ook nog wel bij voor Nesbit, Omdat door de valpartij van Borali het moment eigenlijk... dat ze zo'n beetje met haar uh, linkerschaats het uh, ijs raakt... dat doet ze dan met de punt. En daardoor is er eventjes een gat in het ijs ontstaan. Dat is inmiddels al gemaakt. Wat we zien aan de overzijde op de plek waar Borali... Uit vermoeidheid de controle en de balans kwijt was en onderuit geleed. Zien we daar uh, de assistenten van de ijsmeesters... en bij de scheidsrechters daarbij de baan inmiddels weer verlaten. Maar dat is niet lekker hebben, zo'n gedwongen pauze vlak voor je race. Nee, het zit sowieso al, niet, is al niet, niet zo lekker in haar vel. Ik kwam vanochtend uh, Christina Groves tegen haar oud-ploegnoeke... Uh, die hier nu ook is als, uh, als verslaggever. En ze zegt ook van, ja weet je... Um, Christine, ze was vroeger altijd heel erg kwaad als ze verloor. En er is een beetje een soort van gelatenheid bij haar. En dat is niet echt de ideale drijfveer om heel erg hard te willen schaatsen. Dus ik ben heel veel meer benieuwd naar Hong Sang. Want die reed wel een fantastische 500 meter. En ik denk dat zij ook zeer gevaarlijk is. En dat zij ook één van de, van de kandidaten kan zijn die echt voor, voor het podium gaat. En ik ben bang, ik ben echt heel erg bang... dat het helemaal niet, niet goed gaat komen met Christine Nesbit op deze 1000 meter. En wat Andrea Nijt net zei over Stefan Groothuis... dat gaat dat ook zeker voor Hongzang als ze eenmaal de eerste 100, misschien wel 200 meter door is. En ze is op stoom gekomen. Nou, berg je dan maar. Want dan rijdt ze rondjes waar misschien Erwin uh, heden te dagen nog wel moeite mee heeft om dat uh, bij te houden. Oh, Al oh, zou oh, die in oh, de, oh, de oh, slipstream oh. zitten. <laughs> ja. Ja. Beetje plagen mag. Afijn, <laughs> Hong Zhang en Christine Nesbit staan bij uh, de startstreep. Kijken of er nu een 1.15 aan gaat komen. Uh, misschien nog wel ietsje sneller. Het ready heeft geklonken voor Christine Nesbit en Hongzang. Nesbit is goed weg, dat wel. 28-jarige Canadezen. De titelverdedigster dus op de baan. Vier jaar geleden winnares van het Olympisch Goud in Vancouver. Toen in 1.1656. Dat was destijds genoeg om de gouden medaille te winnen. Hongzang is er al naast. Zo zegt dat is al snel. En Hongzang zit er al voor. En Hongzang opent in 1794 om 18.04 voor Christine Nesbit. Zang door de tweede binnenbocht heen op de kruising. Heeft ze een voorsprong van een meter of 15 op Christine Nesbit. Ja, dan maakt daar ongelooflijk veel snelheid. En dan komt het... Normaal komt Christine Nesbitt er nu onderdoor. Maar ze komt echt niet in de buurt van Hong Sang. Hong Sang gaat door die buitenbocht heen. En die versnelt maar door. Ik ben heel erg benieuwd naar deze ronde. Want ja, het ziet er misschien wel niet zo heel erg mooi uit. Maar die klappen die ze geven, zijn zijn zo ongelooflijk cijfer. Die zijn wel allemaal raak. Ja hoor, die ronde 27-0. Dit is echt een hele snelle ronde. 45-0-3 is de doorkomsttijd voor Hong Sang. En die heeft nu ook voorrang op de kruising. Oh, Toedelen de dokie oh, oh. Christine Nesbitt, zou ik bijna willen zeggen. Die valt ook nog eens stil op de kruising. Goeie genade, die krijgt even een pak slaag, zeg. De uittredend kampioenen, de kampioenen van vier jaar geleden. Alle aandacht voor Hong Zhang, die Chinezen. Want die heeft een enorme snelheid, ook nog in de laatste meters. En het wordt echt een dijk van de tijd. 1.14-0-2. Oh, Goedemorgen. 114 0 Dat is de tweede tijd volgens mij ooit gereden op een baan op zeeniveau. Alleen de Richardson was ooit nog een keer sneller. In 1.14 rond in Milwaukee. Dat was op 3 november 2012. En nu 114 0 Goeie genade zeg. En Christine Nesbit komt tot 1.15-62. 1,6 seconden daarachter. Ja, Erwin. 114 0 Wie, oh, wie gaat hier nog aankomen? Nou, ik denk nog heel weinig mensen. Want die opening die was al goed. 17-9 is voor Hong Sang echt fantastisch. En dan komt ze met die ronde 27-0. Ja, dat kan ze. Dat wisten we dat ze kon. Maar dan komen ze ook nog terug met een rondje 28.99. En ik denk dat dat. Er zit eigenlijk weinig rek meer in deze race. Op waar kun je nou eigenlijk nog, nog iets pakken? Irene Wust is heel goed. Maar die heeft ook niet een fantastische opening. En Hongzang rijdt al zulke rondjes. Nou, ik, ben, ik ben benieuwd. Ik denk, denk niet dat er hier op deze tijd nog heel veel vrouwen aan gaan komen. 1.14.02. Het is ook maar uh, 19 honderdste van een seconde. Langzamer dan het Olympisch record. Dat stamt uit 2002 natuurlijk. 17 februari 2002 werd Chris Whitty Olympisch kampioen in Salt Lake City. Andrea Nuit werd toen achtste en reed 1.14.65. En Hongzang is dus nu ruim 6. 16 sneller dan onze gastvrouw in de studio... die dus uh, destijds achtste werd. Hongzang aan de leiding naar zeven ritten. <lacht> 1.14.02. Wat een dijk van een tijd. Ah, ja. Nee en uit. Um, die Hongzang die hebben we natuurlijk eerder gezien. Toen reed ze niet zo'n beste tweede 500. Verrast zie je nu? Nou, nee. Kijk, als je naar die eerste 500 meter van uh, eergisteren kijkt... dan weet je gewoon dat ze een heel snel rondje kan rijden. En dat dat in haar zit... Uh, dat is, uh, was geen uitzondering. En dat je dan, he, dat het is moeilijk om twee goede 500 meters te rijden. En dat ze ja, hier best wel gevaarlijk zou zijn op zo'n 1000 meter. Dat wisten we wel, maar het is wel heel erg hard. Waar zat de kracht in deze race? Nou, de kracht is denk ik op dit moment dat je en goed kan openen en een heel goed laatste rondje kan rijden, dan is het compleet. En Dan kun je winnen hier. En dat deed zij op dit moment. En de tijd van Nesbitt, is dat conform wat we van haar kunnen verwachten? Nou ja, we waren het er eigenlijk allemaal over eens... dat ze gewoon niet in de goede doen is. Dat kunnen we de laatste tijd zien. Dat, dat, dat konden we tijdens de trainingen daar zien. Dat kon je ja, eergisteren eigenlijk al, al zien. Ook al was dat niet haar sterkste afstand. Ja, Zij jammer. heeft teveel last nog van uh, alles wat bij haar de uh, Nou ja, dat speelt. kan. De Kijk, alles, alles moet kloppen. Ja. Uh, als je last van een blessure hebt, in het koppie zit het niet goed. Of uh, last van wat allergieën. Of met... Want ja. zo'n heupblessure, in hoeverre spelen de heupen... We hebben het eerder al gehad over de liezen die goed opgerekt moeten zijn. Uh, kan je wel je bewegingen, je schaatsbewegingen afmaken als, als het daar zeer doet? Uh, nee, maar dat is eigenlijk met elke blessure zo. Als je maar ergens een beperking hebt of pijn hebt, dan kan je niet optimaal bewegen. En om een goede prestatie neer te zetten... moet alles optimaal zijn. Alles. Er zijn de sporten dat ze dan denken van... we zetten er even een spuit in. En dan voelen ja, we het niet. Nou ja, ja, dat kan. Maar ik denk dat dat niet altijd... de goede keuze is. Dat ligt misschien wel net aan... de blessure. Nou, vooral rond de heupen. Ja, dat is zo belangrijk. Welke Nederlandse meiden kunnen deze tijd rijden? Denk je? De uh, tijd van zang? Nou ja, ja, ik, ja ik, ik, ik schat ook nog wel... Irene ook wel, nog wel heel hoog in. Alleen... Uh, ja de, wat, wat uh, uh, Zang net liet zien... door én goed te openen... en een goed uh, laatste rondje te doen. Ja, van Irene weten we... de twee goede rondjes kan ze rijden. Maar mm -hmm. dat, dat, ja, alles valt in staat met die opening. En mm. ja, die moet straks wel goed gaan. Dan moeten ze wel in de buurt komen... van uh, de persoonlijke records rond de 1.13. Ja, die gereden dus zijn in Salt Lake City. Ja, in Salt Lake City. Is... Nou, dat kun je misschien niet helemaal vergelijken. Uh, maar goed, uh, Irene is goed. Dus uh, waarom niet? En als je het publiek achter je hebt, zoals Vatkouni daar straks. Dat, dat kan me voorstellen dat dat ook bijdraagt aan een goede ronde. Ja, tuurlijk. En die heeft bewezen op de 500 meter dat ze heel goed is. Uh, en die zal zeker die tijd van, uh, van Zang gaan aanvallen straks. Goed, we gaan weer even naar de Adler Arena, want uh, we hebben er weer een, uh, een ritje op zitten. We gaan richting uh, de Dweil. Uh, ik zag net in mijn ooghoek een, een herhaling dat het misschien wel een kickfinish zou zijn van, uh, van Zang. Is dat jullie dat ook opgevallen of is dat gewoon mijn verkeerde ooghoek? Ja, ze doet dat wel, uh, wel vaker. Deed ze ook op de 500 meter. Maar het gaat erom dat de ijzer onder uh, de schoen, onder de schaats, maar ergens het ijs raakt. Hij moet op een plekje, hoe minim ook, het ijs raken. Maar inderdaad, ze neemt daarmee wel een, een enorm risico. Dat betaalt zich voorlopig uit in die 14-02. Kijk even naar het middenterrein. Zie ik daar scheidsrechters druk overleggen? Nee, nog niet. Die scheidsrechters hebben trouwens ook een monitor ter beschikking... om beelden terug te kijken. Maar als ik zo de indruk heb, nu kijkend naar het middenterrein... dan valt dat volgens mij voorlopig wel mee. Maar misschien gaan ze dat in het wel nog wel even doen... wat die is aanstaande. We hebben namelijk nog maar één rit te gaan. U hoorde de Russen op de achtergrond. Onze Russische collega zit voor ons en die heeft heeft nu even zijn tablet weggelegd. Daar is hij al uh, minutenlang op aan het kijken... namelijk naar wat Rusland aan het doen is bij het ijshockey. Maar nu gaat hij commentaar geven bij Jekaterina Lobisheva. Die rijdt tegen Vanessa bietner Lobisheva, De vrouw die door het oog van de naald ging op de 500 meter... waar ze twee keer vals startte... maar omdat het startpistool niet goed genoeg... tenminste de trekker door de starten niet goed uh, ver genoeg werd ingedrukt... kwam ze ermee weg, leverde haar geen topklassering op 25e. Bietner is een talent voor de toekomst. En ze openen in... 18.62 en 18.65. En liggen dan al uh, behoorlijk achter. Ten opzichte van Hong en Erben. Dan moeten die twee volle rondes nog komen. Ja, inderdaad. En de van ze rijdt wel goed. Maar ze is niet meer... Uh... Ze is ook niet echt de kandidaat. Zij kan, deze rijders kunnen echt niet 1.14 rijden. Dat is onmogelijk. Dus ze moeten gewoon gaan kijken naar wat ze wel kunnen rijden. Kunnen ze een mooie 1.16 rijden of misschien 1.15. Maar dan moeten ze wel harder rijden dan dat ze nu doen. Want die opening van 18-6 is eigenlijk gewoon te langzaam. En die eerste rondetijd. Ja, Lobisheva, 28.4. Om uh, Britten naar 28.5. Ja, daar heb je anderhalve seconde langzamer in de ronde. Alleen in deze ronde. Hè, anderhalve seconde. Dat is echt ongelooflijk veel. Dus deze dames doen absoluut niet mee voor de winst. Lobisheva. Lobisheva gaat wel op weg naar de ritwinst. Want ze heeft het voordeel van de laatste binnenbocht. Of Biedner moet heel goed meeschaatsen in de buitenbaan. Maar het jonge talent, 18 jaar jong... gaan we in de toekomst nog wel terugzien. Ongetwijfeld. Maar dit duel verliezen van Lobisheva. 114, 14 1,16, 15 1, 16 1, 17 zelfs. 1-17, 31 vierde staat Katja. Zo wordt ze genoemd door de Russen. Jekaterina Lobisheva ermee als we de baan gaan verzorgen. En Vanessa Bietner vinden we terug op de zevende plaats... van de 18 vrouwen die we inmiddels in actie hebben gezien. En er eentje dus onderuit ging. 17 vrouwen hebben een, een nou ja, goede, tot matige, tot slechte tijd neergezet. De beste tijd is op naam van Hong Zhang. En die zal er nog wel even staan hoor. Ook straks als de baan verzorgd is. Want we hebben alle boekjes nog weer eens even terugbekeken. Alle tijden, rangen, standen. Erben, jij kwam al tot de conclusie dat... Nou, dat is een hele snelle, heel snelle, snelle, snelle ja, tijd. Dus. Je, zei, je zei net, hier gaat niemand meer aankomen. Nee, daar gaat, ik denk ook echt dat, dat hier niemand meer aankomen. Want ik heb even gekeken naar de PR's van Lotte van Beek en een, uh, Irene Wies. Ja, die meer, misschien maar Marit Leenstra. Ja, dan moeten ze wel zoveel zo boven zichzelf uitstijgen. Dat wordt gewoon heel erg moeilijk. Want ja, Nesbitt, hè, Nesbitt werd echt vernederd. Gewoon vernederd. Want er werd, werd over haar heen gekruist. Maar nog steeds reed zo, zij ja. bijna sneller. Of zij reed sneller dan dat Irene wus vorig jaar hier is op deze ijsbaan. Bij de weken afstanden. Wust werd toen tweede in 1.1571 achter Olga Fatkulina. Hongzang ja, moet heel lang gaan wachten. Want eerst gaan we ongeveer een twintigtal minuten de baan verzorgen. Tien minuten voor vier Nederlandse tijd. Gaan we verder met de duizend meter. Het is wel leuk zo, want uh, de lat ligt erg hoog... door dat toprijden van de Chinese Hongzang. Kijk eens aan, Andrea. Nou, het kan ook zijn dat het gewoon ontzettend snel ijs is... en goed ijs als je de slag goed te pakken hebt... Ja, nou ja, goed. Kan, kijk maar, anderhalve seconde inderdaad. Ten opzichte van vorig jaar. Sneller. Dat is wel heel veel. En dan kan het ijs heel goed zijn. En de omstandigheden. Hè, de, de, mm -hmm. Het hoge drukgebied uh, kan misschien uh, in het voordeel werken op dit moment. Maar uh, geen anderhalve seconde. Hmm. Alles, hebben alles bij elkaar overziend. Uh, bedoel, misschien is de, de topvorm wat, wat hoger nu van, uh, van de schaters. Die bereiden zich natuurlijk ook voor richting. Maar nou, dat is wel de, de bedoeling dat je de, op de, je best bent natuurlijk. Ja, en dan ja, dan zou je het niet... door kunnen trekken naar de anderen dan eventueel ook qua tijd? Uh, dat kan. Ik denk dat er over het algemeen... zeg mijn gevoel kan er harder gereden worden dan dat ze vorig jaar deden. Ja, als dat, uh, dat, dat moet ook eigenlijk op een Olympische Spelen. moet je op je allerbest zijn. Uh, maar in hoeverre staat dat op die anderhalve seconde... wat zang uh, wat nu sneller is uh, dan de snelste tijd vorig jaar... Ja, dat is wel echt wel een heel groot gat. Is dat. Dit wordt heel fijn zo. We gaan heel erg leuk. Uh, naar het journaal, zodat we straks weer terug kunnen. Dit is Radio 1. Renate Evers, wat is het laatste nieuws? De politie is volop bezig met het onderzoek naar de omstandigheden. waaronder oud-minister Borst zondag om het leven is gekomen. Vandaag werd bekend dat, dat ze waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Borst werd maandag doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. Ze werd zaterdag voor het laatst gezien op het partijcongres van D66 in Amsterdam. De politie wil graag meer informatie over de laatste dagen van het leven van Borst. Geen enkele partij in de Tweede Kamer steunt de wens van de PVV om een apart debat te voeren over het rapport dat in opdracht van de PVV is gemaakt over de voordelen voor Nederland om uit de Europese Unie te treden. Veel partijen vinden dat de PVV de normale weg moet bewandelen, bijvoorbeeld door met een initiatiefvoorstel te komen.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 En als u elke dag naar Radio Olympia luistert, en dat doet u, dan weet u dat we elke dag even teruggaan in het verleden van de wintersport. Ook hierin staat de duizend meter bij de vrouwen centraal. Hey ja, hey ja, zet hem op. De Radio Olympia ijsstijden. Het schaatsarchief van Manex Koolhaas. Ici Grenoble. Het is zover, dames en heren. Carrie Gijssen gaat naar de start. En Carrie Gijssen zal het dan voor Nederland moeten doen. Het wordt hoog tijd om in deze rubriek Theo Komen te introduceren. De in 1984 bij een verkeersongeval om het leven gekomen sportverslaggever bezit immers een faam die tot een mythe is uitgegroeid. Theo Komen had het grote geluk dat zijn opkomst als radioverslaggever samenviel met de schaatschekte die Nederland vanaf het Europees kampioenschap in Deventer in 1966, u weet wel, Art en Casey, jarenlang in de ban zou houden. Dat kampioenschap moest Theo nog doen als hulpje van de oude rot in het vak, de bij weinig collega's geliefde Dick van Rijn. Maar bij de winterspelen van 1968 in Grenoble had Theo voor het eerst het rijk alleen met zijn verslag van de duizend meter van Carrie Gijsen... de eerste gouden medaille voor een Nederlandse hardrijder... zou Komen geschiedenis schrijven. Als achtjarige luisteraar was ik er destijds al door bevangen... en dat ben ik als ik het terugluister nog steeds. Luister naar wat ik als het hoogtepunt beschouw... van de geschiedenis van de Nederlandse sportsverslaggeving. Theo Komen, 11 februari 1968 klaar en goed weg in de binnenbocht zal zij dus uitkomen straks. En ze was uitstekend weg, maar het hele gezicht dat tot strak gespannen van de zenuwen. Kan ook niet anders, want de druk voor haar moet weer enorm zwaar zijn na dat geweldige resultaat van gisteren en na de teleurstellende resultaten van de voorgaande meisjes Stien Keizer en Ali van der Brom. Prachtige glijslag. Zeer goed, zeer snel. Dat gaat uitstekend, Carrie Gijzen. Maar let op de tussentijd. 20 seconden 7. 20-7 voor Carrie Gijzen. En dat is een goede tussentijd. Dat is een halve seconde sneller dan Stien Keizer En dat is maar twee tiende seconden langzamer dan Titova. Die toch zo bijzonder hard van start kan gaan. Uitstekend gedaan. En haar stijl is soepel. Zeer gemakkelijk. Eén arm los. Dat meisje kan waarschijnlijk veel beter rijden dan zij zelf vermoedt. En ze heeft al een voorsprong opgebouwd van zeker 25, 30 meter. Op haar tegenstander. Daar komt ze. Die bocht uit. In zeer soepele stijl. Prachtig nauw gehouden. Zeer krap. En nu komt ze dan op de 600 meter lijn af. We gaan het voor u timen. 54, 55, 55, een halve seconde. 55, een halve seconde. En dat betekent maar twee tiende seconden boven de tijd van Titova. Kom, Kari, kom, Kari. Juist in die laatste 500 meter moet je het kunnen doen. Je hebt nog 300 meter af te leggen en je tussentijd is formidabel. Daar gaat ze al met de armen los. Zeer snel, zeer goed, uitstekend. Daar komt Kari Geijzer in de binnenbocht. Nog de altijd zeer krap, zonder een enkele misslag En we zijn uitermate benieuwd wat de tijd is. Oh, wat heeft dit meisje een goede techniek. Daar komt ze. 1,28. 1,29. 1,30. 1,31. 1,32. Ze is de snelste... Ze is de snelste! Ze is de snelste! Ze heeft goud! Ze heeft goud! Ik schreeuw het uit! die Gijssel heeft goud! die Gijssel, geweldig weesje, geweldig! En daar komt ze uitgehecht moe gestreden... En oranje, ja, iedereen vliegt op haar toe, Piet Zwaneburg. En hier vandaan, zwak kwalis van Ufford, Wat een tapereel, wat zeldzaam, wat mooi, wat mooi. En dat ligt in de armen van Piet Zwanenburg Ja, en dan zet, zo hoor je heel duidelijk Theo... ...spontaan het raam van zijn studio open... ...en horen we opeens het geluid van het stadion. Voortaan zou in Grenoble, we keren er nog terug... ...dat raam bij Theo altijd open blijven staan. Ja, in de 1.30, Andrea, hè, toen... Ja, toen, toen was het heel snel. Tijden veranderen. <laughs> ja, tijden veranderen. Dat is wel duidelijk, ja. Hey, Over half vier is het. Je luistert naar Radio Olympia. Britse criminelen vinden Amsterdam een prettig toevluchtsoord. Zeker 128 zware criminelen hebben de afgelopen jaren... in Amsterdam onderdak gevonden. Alle 128 werden ze opgepakt. Dankzij intensieve samenwerking tussen Britse en Nederlandse politie. Ze werden gezocht voor drugsdelicten, wapenhandel of verkrachting... vertelt politiewoordvoerder Marjolein Smit. Ik vind het, dat we echt van een succes kunnen spreken. Want tot nog toe hebben we 128 uh, criminelen aangehouden. En die zijn ook allemaal uitgeleverd aan de Britten. Dus uh, ja, dat vind ik echt een mooi resultaat. En hoe doen jullie dat? Uh, soms zien we dat zelf. Hè. Soms uh, bij een controle denken we... nou, het is eigenlijk best gek dat deze meneer in deze auto op deze plek rijdt. op deze Dus we moeten even doorvragen. Uh, en soms krijgen we ook gewoon tips uit het publiek. En daarom staan we hier nu vandaag ook met z'n allen. Want daar zijn we echt naar op zoek, daar hopen we echt op. Want vandaag zijn er weer acht nieuwe namen bekendgemaakt. En van de meeste is er ook meteen een foto getoond. Dat zijn criminelen die op dit moment in Nederland rondlopen. Nou, we hebben in elk geval een, een ernstig vermoeden dat ze op dit moment in Nederland zijn. En per se Amsterdam? Nee, dat hoeft niet. Uh, het kan in heel Nederland zijn. Maar de uh, ervaring tot nog toe is dat de meesten wel in Amsterdam... of de directe periferie daarvan uh, aangetroffen worden. En waarom is Nederland, waarom is Amsterdam zo aantrekkelijk kennelijk voor criminelen? Ja, sowieso is Amsterdam natuurlijk überhaupt een aantrekkelijke stad. Maar uh, het is heel makkelijk om in grote steden in Nederland relatief anoniem te verblijven. Omdat Nederlanders over het algemeen goed Engels spreken. Er zijn andere poolfactoren, zoals we dat dan noemen, zoals de luchthaven en... en uh, Goede infrastructuur. Uh, het is relatief makkelijk om aan een huurwoning te komen in, in Amsterdam nog steeds. Uh, als je dat vergelijkt met Londen. Dus uh, er zijn allerlei factoren waardoor het voor Britten toch fijn is om hier te zitten. We hebben natuurlijk een leuk uitgaansleven. Uh, veel Britse pubs. Uh, Brits voetbal wordt uitgebreid gekeken. Dus voor Britten is het niet alleen makkelijk om anoniem te verkeren om te zitten. Veel Britten. Het is ook nog eens een keer aantrekkelijk. En gaan die mensen hier dan alleen maar schuilen? Of gaan ze hier ook door met hun criminele activiteiten? Dat laatste is een vermoeden. Hè? Dat, uh, dus in principe zijn ze hier volgens mij echt wat wij zien om te schuilen. de grond wordt ze echt het onder de voeten. In, in Engeland zelf, in, in, in, uh, maar ook in Spanje. Hè? Want we hebben ook al meegemaakt dat Britten erg veel in Spanje zaten. Daar begon het eigenlijk meer. Daar werd het eerste signaal opgevangen. En, uh, maar ik sluit niet uit dat ze hier ook criminele activiteiten ontplooien. Alleen is het heel erg onder de radar. Want er is natuurlijk alles aangelegen om niet op te vallen. En wat wilt u precies van het publiek? En we hopen dat het publiek echt even wil kijken naar de foto's die staan op politie.nl. En uh, als ze iemand zien waarvan ze denken dat ze hem herkennen, dat ze bellen. Uh, dat kan rechtstreeks met ons, maar dat kan ook via belm. Uh, dus anoniem. Dan blijf je ook gegarandeerd anoniem. Als je niet met je naam verbonden wil worden aan zo'n zaak, bel belm. Uh, en anderzijds, als mensen nou andere signalen opvangen... die denken, nou, ik heb een buurman en die... Uh, heeft eigenlijk niet echt een baan. Die rijdt in een rare auto, die bij ontij ontvangt die rare mensen. Nou ja, het kan nooit kwaad om even te bellen. Wij zullen er altijd naar kijken als wij denken dat is een interessant signaal. Dus we hopen dat mensen ook met die blik... Uh, naar rare dingen in hun directe omgeving willen kijken. En ondertussen zien wij dat in Sochi de baan wordt geprepareerd... voor de rit op de duizend meter dames. Dat duurt zo'n twintig minuutjes... We zien de wagen op dit moment op de baan. Zodra de belangrijke ritten komen... dan melden Sebastiaan en Erben Wennemars zich weer. Gaan wij nog even naar de examenfraude op de Ibn Gal, op de Ibn Drie hoofdverdachten daarvan die examenfraude... die zijn veroordeeld tot een maand gevangenisstraf... en werkstraffen tot 170 uur. Toch hoeven ze niet de gevangenis in... omdat ze al een maand in voorarrest hebben gezeten. In de plaats... De begripvolle, aardige rechter aan het begin van de uitspraak. Welkom. Aan in ieder geval jullie drieën. Goed dat jullie er zijn. Welkom ook aan, aan u allen natuurlijk. En aan, aan de pers die wederom breed is vertegenwoordigd. Zoals al vaker in deze zaak. Hij schetst kort de commotie mei vorig jaar. Na het uitlekken van de examens op 28 mei was niets meer zeker. Zouden er meer examens zijn uitgelekt? Moesten er bepaalde examens over worden gedaan? Of misschien het hele examen? Die onzekerheid moet voor de eindexamenleerlingen van 2013 zenuwslopend zijn geweest. En dat, dat hebben jullie veroorzaakt. De stelers, maar ook de helers. En de vraag of de verdachten dit nou allemaal bewust hebben veroorzaakt. Tijdens de zitting bleek dat jullie na de inbraak in de school... al na enkele uren op Rotterdam Centraal stonden met tassen vol eindexamens. Met het goud in handen, maar niet meer wetend wat te doen of waar naartoe te gaan. Een beeld dat in onze ogen niet veel weggeeft van een groots en vooropgezet plan. Eigenlijk denken wij dat er na het stelen van de examens helemaal geen plan was. En wat te denken van het doel? Het enkele feit dat sommige klasgenoten het eindexamen bewust niet van jullie kregen... duidt er in ieder geval op dat brede verspreiding niet het doel was. Door dit en alles wat we hebben gelezen, gehoord, gezien en misschien zelfs wel hebben gevoeld vinden wij aannemelijk dat het niet jullie intentie is geweest... om het eindexamen voor zoveel mensen te verpesten. Het leidt tot gevangenisstraf, maar niet tot zitten. Jullie zijn slim genoeg om te bedenken dat dit alles uit zou komen. En dat dit grote gevolgen zou kunnen hebben. En dat, dat rekenen wij jullie ook aan. De zaak kan dus niet worden afgedaan als een inbraak in een school of als de heling van gestolen spullen. Anders gezegd, het is geen uit de hand gelopen qua jongensstreek. En het is ook geen spiekbriefje 3.0. Dit alles maakt dat wij vinden dat diegenen die betrokken zijn geweest bij de diefstal... een gevangenisstraf verdienen. Maar we vinden niet dat zij terug moeten naar de gevangenis. Eén maand gevangenisstraf... En 170 uur taakstraf. De drie hoofdverdachten hebben alle drie ongeveer een maand in voorarrest gezeten. Werkstraf dus wel. Niet alleen voor de stelers, maar ook voor de helers. Een paar weken voor niks werken voor de maatschappij... om jullie te laten voelen dat jullie echt een grote misstap hebben begaan. Drie van de verdachten waren aanwezig. In stilte horen ze een straf. En u heeft alle twee weken de tijd voor hoger beroep. En dat was het dan. Ik dank u voor de aandacht. Daar werd opgestaan. Voor de rechtbank zoals dat hoort in de rechtszaal. Zullen we eens even kijken wat er allemaal qua tweets en dergelijke in de media voorbij komt. Uh, wielrenner Mark Cavendish kwamen we tegen. Hij is onder de indruk van het skeletonnen keratone is dat een goed woord. Op Twitter uh, meldt hij dat hij uh, met zijn ogen en open wijd uh, zit te kijken. <coughs> met zijn ogen en zijn mond wijd open. <laughs> Zo moet open. ik zeggen, zit te kijken met alles open. Zo hard als je kan, zegt hij, met je hoofd eerst op een plank... met superdunne ijzers. Op ijs. Idioot, vind je het. Terwijl hij zelf toch ook wel een snelijsduivel is... die uh, risico neemt uh, op de fiets, zou je wel zeggen. Zou je wel zeggen, ja. Naar gevaar op de bobbaan, er zijn er wel degelijk... Uh, persbureau AP maakt het bekend dat een man, een vrijwilliger die werkte aan de baan... is geraakt door een testslee. Het is onduidelijk hoe het met de man gaat. Hij is afgevoerd per ambulance. Er wordt gesproken van een gebroken been en een hersenschudding. Nou, en dan nog even naar Olympisch kampioen Stefan Groothuis. Wielerjournalist Thijs Zonneveld twittert zojuist een foto... vanuit Sortsje waarop de benen van Groothuis te zien zijn. Is dat bijzonder? Nou, voor Zonneveld in ieder geval wel. Want hij concludeert vol afgrijzen dat Groothuis... zijn benen niet scheert huh? voor een fietstraining. Een schande, uiteraard, zegt hij. Geen poren, toch? Oordeelt u zelf op Ed Thijs Zonneveld met nou, een set Ik nog maar even kijken. En op YouTube is een, uh, nou, een aardig filmpje verschenen waar een Finse skier op de Buggelpiste, Mogulpiste wordt aangevallen uh, door een Star Wars-robot. Finland, 2x0 horgana. en Je ja, moet er even iets bij bedenken. Dat je ziet dan uh, de Vin vallen. Die valt uit zichzelf. En dat is iemand met heel veel tijd. Die heeft daar een Star Wars robot bij geshopt. Hoe dat dan ook gaat bij uh, filmpjes op YouTube. En uh, ja, daar worden dus die skiers. Want het zijn er twee volgens mij. Worden getorpedeerd door de robot uit Star Wars. Ja, gewoon even zoeken op Twitter. Oh, oh. Of anders in uh, YouTube. Het is echt de moeite waard om even te kijken. Goed, commentaar is trouwens niet gemanipuleerd. We gaan nog even naar uh, Andrea Nuit... want wij maken ons op voor het tweede deel... na de dwel van uh, de duizendmeter meter bij de dames. Die dwel, hoe belangrijk is die bij de duizendmeter? meter? Prepareren van het ijs? Nou ja, dus kijk, er zijn natuurlijk net negen ritten overheen geweest. En uh, vooral in de bochten uh, ja, zal er wat, wat groeven zijn. En om uh, gewoon iedereen uh, een even eerlijke kans te geven op even goed ijs... Uh, wordt er gewoon halverwege de baan geprepareerd. We hebben gelukkig niet zo heel veel valpartijen gezien tot nu toe in dit uh, toernooi. Maar over dat vallen zelf, uh, kan je dat leren? Hou je daar rekening mee? Hoe doe je dat als schaatsen? Nou ja, leren. Kijk, je houdt er wel rekening mee dat je niet met je hoofd eerst moet. Of hè, als je met je benen eerst gaat, dat je ze omhoog doet. Dat je in verband met blessures, als je met je enkels tegen de kussens aanklapt, euh, ja, dan kunnen ze ook echt. Euh, of breken. Of, euh, nou ja, goed. Daar hou je wel rekening mee. Maar echt oefenen doe je het niet. Nee. We zagen net weer een schaatser in de bocht gaan. Stak een beetje de punt in het ijs, zag er erg vermoeid uit. Zij valt dan inderdaad, precies zoals jij het zegt, met de schaatsen goed omhoog. Heb jij het meegemaakt dat je jezelf blessierde door de ijzers... of op een andere manier terwijl je viel? Nou, ik ben wel eens met de punt in mijn, in mijn enkel gekomen. Auw. Ja, dat is auw. Op dat moment voel je er overigens niet zo heel veel van. Dat dus zie je de, later pas? Of? Dat zie je later pas, een heleboel bloed. Ehm... Uh, ja, je hoort ook wel eens verhalen inderdaad, met Achillespezen doorgesneden. Uh, nou ja, gelukkig is dat mij nooit ja, overkomen. Ja, bespaar de details verder. Dat maar. zal ik doen. Um, <gacht> maar da Daarom is het wel belangrijk, inderdaad wat je met de Koreaans zegt, benen omhoog. Zodat die veilig in de lucht zitten. Dat daar niks mee kan gebeuren. Nou, de, de, wat me opvalt is dat je zei, dat voel je, je eerst niet. Waarom voel je dat niet gelijk dan? Uh, omdat je met heel iets anders bezig bent. Mm -hmm. Omdat het zo snel gaat. Omdat vaak um, uh, soms uh, ja, bij het ijs wat kouder is. Dus enkels zijn wat kouder. Ja, het, het gaat zo snel. Dat, de, ja, dat voel je eigenlijk pas enkele seconden later. Pas. En je, kan je voorkomen dat je bijvoorbeeld met je hoofd op het ijs landt? Uh, nou ja, als je eerste reactie goed is, als je het he? aanvoelt, komen wel. En soms, ja, soms, vooral als je aangereden wordt, kan het wel eens. Uh, ja, dan gaat het zo snel. Je rekent er niet op. Dan hou je, je lichaam daar niet uh, is daar niet klaar voor. Ja, dan gebeurt dat er een enkele keer wel eens. Gelukkig niet al te vaak. Nee. Ja, u begrijpt dat we zometeen na dit wel gelijk weer naar de duizend meter gaan. Daarom hebben we het nieuws van vier uur iets naar voren gehad. Hebben wij ook minuten de tijd om het even af te kloppen, allemaal, waar we het zojuist over hebben gehad. Ja, dat lijkt een dat goed idee. De Olympische Winterspeler in Sochi. Bam, daar heeft het straks rot geklonken. Representing oh, the 34 graad. Ik heb alles voor mijn doel om Olympisch kampioen te worden. heb ik gelaten. Olympisch kampioen. Oh, dat is echt onwaarschijnlijk. Swam de Menkramer. Ik ben nog steeds spraakeloos. Dat dus kan ik ook niet zo van zeggen. gewoon boer zijn medaille. Oh, ik heb alles gegeven en dat is gewoon genoeg. Steen op. Steen op. Groothuis is Olympisch oh, kampioen. Tijdens de spelen krijgt u van ons elke dag vanaf 2 uur s middags... En hij heeft het zo verdiend! NOS Radio Olympia. Dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. Het is wel ook nog 1, 2, 3! 1, 2, 3! Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Tim Krabe. Ik reed de Tour for Life, een van mijn mooiste fietsavonturen ooit...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 Hoe is ze gereisd? Met wie is ze gegaan? Wie heeft nog contact met haar gehad? En we hopen als we dat plaatje in kunnen vullen... dat we meer indicatie krijgen waar we mogelijk moeten zoeken in de richting van verdachten. De politie wil onder meer weten of oud-minister Borst bedreigd werd. Minister Asscher wil zijn plan om de positie van flexwerkers te verbeteren... een jaar later invoeren. De Tweede Kamer vindt 1 juli van dit jaar te vroeg... vanwege de slechte economische situatie je wil dat flexwerkers na twee losse jaarcontracten recht krijgen op een vaste aanstelling. Nu mag er nog drie jaar met losse contracten worden gewerkt. De Kamer vreest dat een snelle invoering van de maatregel... averechts werkt. Kamerleden zijn bang dat werkgevers jongeren... dan nog eerder dan nu op straat zetten. Asscher is minder bang voor de negatieve effecten... maar is bereid tegemoet te komen aan de wens van de Kamer.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 Alle peuters moeten twee dagdelen gratis naar de peuterspeelzaal kunnen... en peuters met een achterstand zelfs vier dagdelen. Dat voorstel doen de Nederlandse gemeenten in een brief aan minister Ascher. De VNG wil dat een goede en toegankelijke peuterspeelzaal... een recht wordt van alle kinderen vastgelegd in de wet. Het verschil is dat de gemeenten zeggen van dat recht moet er voor alle kinderen moet zijn... en dat eigenlijk de minister zegt van ja, dat recht is er niet uh, voor kinderen van ouders die niet werken... Uh, en die geen uh, taalachterstand hebben. Dus zij maken echt een hard onderscheid, een harde knip... tussen werkende en niet werkende ouders. En daarvan zeggen we als gemeente, dat is niet verstandig... want dat leidt wel tot een tweedeling. Het plan van de gemeente kost volgens een eerste schatting 815 miljoen. Een deel daarvan zou betaald kunnen worden uit bestaande budgetten. Het weer. Vanuit het zuiden gaat het regenen. In Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Het is 4 tot 8 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen geregeld zon en 7 graden. Tegen de avond gaat het opnieuw regenen. Verbeter uw teamperformance. Management drives. Mastering leadership. Denkproducties presenteert het seminar Onzichtbaar Overtuigen. Met Pascal van Goetem... En John Favreau, de speechwriter van Barack Obama. Exclusief in Nederland op 18 maart bij Denkproducties. Schrijf nu in op Denkproducties.nl Verbeter de performance van uw organisatie. Management drives, Mastering Leadership. John Favreau vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar Denkproducties.nl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 Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Favro. Ga naar denkproducties.nl Radio 1 De verdeling van de medailles op de 1000 meter staat op het punt van beginnen. Gaat iemand de tijd van zang nog verbeteren? NOS Radio Olympia Met Robert Meder en Lara Rensen nou, dat is vast nog niet gebeurd, Sebastian Timmerman. Nee, nog niet. Maar uh, wel een goede tijd gezien van Judith Hesse uit Duitsland. 1.15.84. Dat is voor haar doen echt een goede tijd. Uh, daarmee zou ze op het WK afstanden vorig jaar derde zijn geworden als ze dat gereden had. En niemand anders uh, sneller had gereden. Dus dat zegt ook misschien wel wat over het ijs. Nu kijken we naar Russin Julia Skokova. 1.14.02 is dus de tijd van Zang. Nou, die tijd is al lang verstreken. De 15 en de 16 ook. 1.17.02... Dus precies drie seconden langzamer dan Hongzang. Deze Vaak komt daarmee op de vijfde plek. En Gabriele 1 1.18 rond, die valt daarmee tegen. Want dat is toch wel een dame die je op de duizend meter iets meer, uh, van, iets meer van mag verwachten dan dat ze nu heeft gedaan. Dus Hongzang nog steeds bovenaan. Christine Nesbit op plek 2. En Judith Hesse op plaats 3. Ja, Erwin, als Hesse 1.15.84 kan rijden. Ja, ja, ja. Dat, dat geeft wel moed voor de, voor de Nederlanders. Want uh, Judith hersen is natuurlijk normaal gesproken niet iemand die uh, een hele goede duizend meter rijdt. Dus dat zegt ook wel iets over de ijskwaliteit. Dat het toch wel waarschijnlijk wel gewoon, sne gewoon, uh, gewoon uh, snel ijs is. En dan uh, zijn misschien de Nederlandse dames iets minder onder de indruk... of iets minder geïmponeerd door, uh, door de tijd die uh, Hong Sang al eerder... Uh, Wie van de Nederlandse vrouwen is, is nou het meest beïnvloedbaar... zeg maar door zo'n hele snelle tijd uit het eerste blok? Ja, dat is toch, voor iedereen is het wel anders. Maar ik denk dat uh, een, een, een dame als, als, als Marit Ledenstra... die kan hier nog wel eens een keertje van in de war raken. Want dat is ook een tijd die zij nog nooit gereden heeft. En als ik dan kijk naar een Lotte van Beek bijvoorbeeld... Ja, die eerste is, is nog jong en die gaat iedere keer nog vooruit. En die denkt de Olympische Spelen. Die heeft denk ik minder druk en meer een drive om haar echt keihard te verbeteren. Maar ja, het is allemaal een beetje, een beetje koffie te kijken. Ik denk dat we maar gewoon moeten wachten tot, tot Marit Leenstra op de baan komt. En dan uh, moet ze maar gewoon uh, laten, laten zien wat ze kan. Leenstra is op de baan en schaatst op dit moment uh, rustig in. Op de in- en uitrijbaan waar het uh, best wel druk aan het worden is. Lotte van Beek nog niet op de baan. Zij rijdt straks in de laatste rit tegen Sang Wali En in de wedstrijdbaan staat inmiddels bij Jing Wang. Landgenote van Hong Zhang. En natuurlijk ook een goede sprinster. Zevende op de 500 meter. Daar hadden we wat meer van verwacht. Caroline Erbanova werd tiende. Dat deed ze behoren. Dat was gewoon goed voor haar doen. Ze is nog altijd jong. 21 jaar. Ondanks het feit dat Erbanova toch al behoorlijk wat jaren meeschaat op niveau. Erbanova in de buitenbaan bij Jing Wang in de binnenbaan. Dus die zal met hoge snelheid onderdoor komen in de eerste bocht. Dat komt ze wel. Maar zo verschrikkelijk veel snelheidsverschil zit er ook weer niet in. En de opening van bij Jing Wang is 17,55. En die pakt daarmee 3900. Zit ten opzichte van Hoezang. Ja, en 17,55 is wel echt een serieuze opening hoor, op zo'n op zo baan. En dan zie je ook wel dat ze zo makkelijk snelheid maken. Ja, daarom is het natuurlijk ook echt een 500 meter reisster. En moet ze daar ook gewoon van profiteren? Ze moet die snelheid...